Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In de politiek is met instemming gereageerd op het besluit van de top van ABN AMRO... om af te zien van de omstreden loonsverhoging van 100.000 euro. pvda minister Dijsselbloem verwelkomt de stap van ABN AMRO. Volgens hem levert het bestuur daarmee een belangrijke bijdrage... aan het herstel van rust en vertrouwen rond de bank. Ook de SP en het CDA zijn blij met het besluit. Het CDA is wel benieuwd of de loonsverhoging in een later stadium alsnog wordt doorgevoerd. Bij de regionale verkiezingen in Frankrijk is de partij van oud-president Sarkozy... de grootste geworden in veruit de meeste departementen. Volgens Exit Pols is de centrumrechtse UMP de grootste in zeker 66 van de 101 kiesregio's. De socialistische PS van president Hollande en premier Valls... komt niet verder dan hooguit 31 departementen. De anti-Europese partij van Marine Le Pen wordt mogelijk in twee departementen de grootste. De herdenkingsmars in Tunis is geëindigd in chaos. Dat zegt minister Koenders, die meedliep in de mars. De chaos ontstond volgens hem doordat allerlei hoogwaardigheidsbekleders hun eigen team beveiligers hadden meegenomen. En die raakten in de mars met duizenden deelnemers in de verdrukking. De mars werd gehouden om de slachtoffers te herdenken van de aanslag bij het Bardo Museum in Tunis. Harde wind heeft op verschillende plaatsen geleid tot overlast. Op Schiphol is een deel van de vluchten vertraagd. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden minder treinen. Her en der waarden bomen en stijgers om en auto's raakten van de weg. In het hele land heeft het KNMI code geel afgekondigd vanwege zware windstoten. Er werd gewaarschuwd voor zware windstoten in het westen en zuiden van het land. In de Belgische semi-klassieke Gent-Wevelgem hadden de wielrenners ook veel last van het slechte weer. Door de rukwinden kwamen renners in greppels terecht. En de Belgische steegmans werd een sloot ingeblazen. Het weer, buien, soms met forse windstoten. In De loop van de nacht worden de buien minder. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgen geregeld zon, maar ook af en toe regen. De wind is langs de kust nog stormachtig. Temperatuur rond de 9 graden. Dit was het en om het zandwoord. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015, al 25 jaar. Live. We met, met nu het laatste uur.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 En mijn ouders die gingen naar de hervormde kerk en dan moest ik, nou daar ging ik dan ook naartoe. En zo heb ik een beetje, het, wel een christelijke achtergrond. Maar tijdens mijn tienerjaren uh, heb ik eigenlijk de kerk vaarwel gezegd. En de reden daarvan was dat ik dus verschillende dingen zag.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 Zie nu leiding heel dichtbij. U wil sterven voor ons, ons leven geven.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 And that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song for a song